Meer dan duizend Turkse Nederlanders demonstreerden de afgelopen uren op het Beursplein in Amsterdam. Ze uitten daar hun onvrede over het geweld dat de politie in Istanbul gebruikte tegen de betogers. Rotterdam krijgt in de wintermaanden een overdekte schaatsbaan van 400 meter. Het idee daarvoor werd de winnaar van het Stadsinitiatief 2013... Alle Rotterdammers konden de afgelopen tijd hun stem uitbrengen op een van de zeven geselecteerde initiatieven. Die waren gekozen uit 120 plannen die Rotterdammers indienden. Een kleine 40.000 Rotterdammers brachten hun stem uit. Voor het winnende initiatief is 2,5 miljoen euro beschikbaar. Premier Rutte was voor een verrassingsbezoek in Afghanistan. De politietrainingsmissie die Nederland daar uitvoert... wordt volgende maand afgesloten. Nederland heeft dan meer dan 800 agenten opgeleid. Anderhalf jaar geleden was ik hier ook... en de situatie is sinds die tijd echt verbeterd, zei Rutte. De Amerikaanse actrice Jean Stapleton is overleden. Ze werd vooral bekend door haar rol van Edith Banker... in de serie All in the Family. Op komische wijze gaf zij gestalte aan de zullige, onderdanige vrouw... van Archie Bunker.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 Een bijzonder goede nacht en welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam. Ja, elke avond of elke zaterdagavond interview ik iemand in een hotelkamer... die even tot rust mag komen, maar vanavond hebben we een gast... waar we niet mee in een kamer beginnen, maar gewoon hier in de lobby... beneden in het College Hotel, want is, uh, er is hier een huwelijk uh, aan de gang. Ja, en deze man, ja, heb je het over huwelijken? Afijn, hij is ooit begonnen bij uh, Lingo. Hij heeft het uh, jeugdjournaal gepresenteerd, maar hij is natuurlijk toch... ...enorm groot geworden en nog steeds met All Your Needs Love. Ik sta hier met Robert en Brink. Bijzonder goede avond. Ja, dankjewel. Hoe is het om op een uh, huwelijk te staan waarbij je niemand kent? <lacht> nou, fantastisch. <lacht> Iedereen is stondronken, volgens mij. Het is ja. een Poolse bruiloft, heb ik hem laten vertellen. we uh... krijgen we een Poolse dame een biertje. Dat is altijd <lacht> mooi. Er lopen allerlei dat figuren er heel erg schabberig in wat sleazy bevlekte jacketten mm -hmm. uh, richting uh, de wc. te doen alsof ze niets gedronken hebben. En bij de lift staan een. ja, van die dames, hoe zal je ze omschrijven? Je ziet ze wel eens dames. in. Uh, van die namaak James Bond films. <laughs> maar als jij dan hier bent, uh, check je dan en je merkt dat er een huwelijk is, check je dan ook even het bruidspaar? Nee, zeg, ben je gek. Ik ben natuurlijk geen echte liefdesmakelaar. Hè? Ik ben geen echte dokter, dat je dat weet. Ja, ze noemen jou wel dokter Love <laughs> natuurlijk. Hè? Maar vind je dat een, vind je dat een, uh, een, een nare titel, dokter Love? Nee, we hebben het zelf een beetje gecultiveerd voor de lol. Dat is uh, natuurlijk een beetje een onzin uh, gedoetje allemaal. Ik zei, ik ben nu dokter Love, maar ik, ik ga nog steeds in de race voor professor Love. Hè? Want <laughs> we gaan steeds verder en verder. Nee, ik ben natuurlijk gewoon uh, ja. -maker en, uh, dat. All In Is Love gaat over de liefde. Nou, inmiddels ook veel over uh, families... en uh, wat het ook maar met gevoel te maken heeft, eigenlijk. En dat, dat hele datinggedoe en trouwen... Nou, dat is eigenlijk wel een beetje ervan de af, denk ik, na al die jaren. Maar af en toe een beetje. Ja, het is toch veel romantiek? Ja, tuurlijk. Het is zo... Alleen, uh, het, het is niet zoet zoetsappig, want... Dat denken mensen altijd. Onze serie All in Eat, dat, daar komen best vrij pittige onderwerpen uh, in voor. Het is niet allemaal geur, uh, manenschijn en uh, roze uh, rumbonen en rode wijn. Hey. Maar voel je je dan prettig op uh, zo'n uh, huwelijksfeest? Je komen mensen naar je toe en zeggen... Oh, dokter Love, wat fijn dat u er bent. Dan is het huwelijk echt geslaagd. Nou, als dit uh, geen Polen waren geweest, was dat ongetwijfeld gebeurd, ja. <lacht> nou, laten we dan naar de hotelkamer gaan. We lopen nog even langs de dames bij de lift... Ja, ze zien er mooi uit. Maar wie heeft jou die geuze-naam Dr. Love dan gegeven? Ach, dat hebben we zo'n beetje. Volgens mij zijn we dat zelf gaan roepen. Um, ik, nou, als ik heel eerlijk ben, is het een beetje van Rolf Waters nog afkomstig. Die. Um, die noemden zichzelf altijd Superhost. Ze zeggen: so, Hallo. I'm Superhost. I'm Superhost. En toen. Uh, toen zijn we dat zelf gaan gebruiken. Van, toen zeiden er mensen ook bij, uh, die samen met mij programma maken, begonnen mij superhost te noemen. Ik dacht, nou superhost, superhost, ik ben eigenlijk gewoon uh, Dr. Do Loaf natuurlijk, hè. Ach, het is maar allemaal onzin, jongens. Maar het is wel een mooie bijnaam en iedereen gebruikt hem. Nou, welkom in je hotelkamer. Ja. Nou ja, zeg. Helemaal polvrij. De hoeveelste hotelkamer is dit voor jou? Nou, Van de week... Nou, van de week valt mee, maar we hebben natuurlijk heel veel gereisd. Want voor Lovers in the Air zijn we de wereld aan het rondreizen. En ik heb net uitgerekend, vanaf 1 juni vorig jaar tot uh, vandaag... heb ik 50 vluchten gemaakt. Dus dat is ongelooflijk veel. Dus we zijn, waar ik allemaal geweest ben, ik, nou, het is echt waanzinnig. Uh, vorig jaar zijn we in Canada begonnen. Uh, Amerika, Mexico, Argentinië, Chili, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland... Uh, nog van die kleine eilanden zijn we ook geweest. Australië voor de tweede keer. Weet je wat eng is? Dat je bijvoorbeeld ergens komt. Aan de andere kant van de wereld. Uh, op dezelfde plek. En dat je wifi vanzelf weer aanslaat. Oh, Zo niet. van: Oh ja. We waren er hele weer. Pokkenend <laughs> En Je komt gewoon op een thuisnetwerk. Ja, natuurlijk. Nou ja, gaan zien. Ja, uh, ja, dat. Uh, love is in the air. Dat is een soort van: mag ik het zeggen. Uh, ja? uh, all you need is love. Maar dan het herenigen van vrienden en families, toch? Ja, het zijn mensen die elkaar niet kunnen zien. Meestal door ja. Gel geldgebrek. Uh, en die heel ver uh, bij elkaar vandaan wonen. Dat is begonnen uh, twee seizoenen geleden uh, in niet Toen we in Australië voor de serie niet naar Australië zijn geweest. En daar mensen families hebben herenigd. Uh, met een hele grote groep gingen we dan op pad. Uh, met een man of twintig. Uh, en dan door heel Australië die mensen zeg maar gewoon uitventen. Dat hebben we afgelopen jaar weer gedaan. Nou, Dat is echt waanzinnig wat je ermee maakt. Het is ook zo verschrikkelijk ver, Australië. en Het is zo verschrikkelijk duur om voor een hele familie... daar met z'n allen maar een keer naartoe te gaan. Dus het gebeurt dat mensen eh, die daar bijvoorbeeld een, een zoon of een dochter hebben wonen... die daar een familie heeft en die het ook niet breed heeft... en mensen hier die allemaal tegenslag hebben... elkaar gewoon vijf, zes, zeven, acht jaar niet kunnen zien. Wat, wat natuurlijk uh, uh, belachelijk is. Nou, dat zijn hele mooie documenten voor die mensen. Hele mooie, uh, ja. En voor onszelf natuurlijk waanzinnige reizen, want je komt nog eens ergens. Ja, nou, je komt nog eens ergens en je komt ook op hotelkamers. Wanneer voel je je thuis op een hotelkamer? De hotelkamer, nou... <coughs> nou, we slapen best altijd wel in... in Het uh, is dus altijd wel oké, okay, hoor, moet ik zeggen. Nee, maar wat, hoe... hoe, hoe? Voel je je snel thuis? Neem je iets mee waarvan je denkt... Oh, je. ja. He? Nou, ik ben heel... Uh, ik, uh, I travel light, dus ik heb altijd alleen maar handbagage. Want ik, ik vind het, het lijkt me een verschrikkelijk idee om, uh, om met twee overstappen aan te komen... en je bagage te moeten missen of weet ik wat. Dus ik heb altijd alleen maar handbagage. En dan heb ik een zakje met al mijn toiletspullen. Die keer ik om in de badkamer. En uh, dan zet ik even dingen. Dan zet ik even al mijn foto's van mijn kinderen neer. Nee, hoor. En dan... Uh, <laughs> Nee, maar en dan? Uh, nou, ik ben wel heel snel, alles heel geordend. En dan uh, kijk ik, dat is wel de gekte van tegenwoordig. De Wifi, de Wifi, de Wifi. Doet, die, doet die, Wat doet is doet de code? Ja. Doet hij het vanzelf? Uh, doet hij het al? Dat bedoel. Mijn iPadje dit, mijn dingetje dat. Nou, en dan zitten we toch voor het weten alweer beneden in de bar met z'n allen. Ja. Ik heb, uh, ja, fantastisch. En, en hiervoor, voor, voor, voor dit programma, voor Love is in the Air, omdat jij families die elkaar lang niet hebben gezien, herenigd. Maar ook uh, voor jou, omdat je dan soms lang weg bent van huis. Ja. Uh, weg bent van je kinderen, van je kleinkinderen, van je vrouw. Mm -hmm. Heb ik een lied uitgekozen. Dus nou, uh, nou, ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Okay. En het is een mooi nummer van Bram van Meulen En de clou zit hem in het einde. Mooi. Als tranen over mijn wangen, zie ik de oceaan. De albatros die zweeft boven de kleef. Als tranen over mijn wangen, de ogen van de vrouw in zwart. Vastgenageld door hitte op haar stoel. Zichtbare gang in zeeverreinen. Als tranen over mij wangen, de blik van de ezel, wachtend onder de boom voor eeuwig. Als tranen. Mooi ze. Bram Vermeulen, voor, oh, die stem, hè? Robert oh. en Brink. Jij bent ook veel van huis. Hoe vaak wil jij naar huis? Nou ja. Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ja, als we klaar zijn, wil ik naar huis. Maar het is zo intensief. We zijn uh, meestal zo'n 5-6 dagen. En als we uh, twee afleveringen opnemen, 12-13 dagen van huis. Dat vind ik ook net te doen hoor. Met een uh, vaste ploeg mensen met wie we werken. Vaste camera, vast geluid. Vaste productie en redactie. We zijn, uh, met ons, met, met z'n achten. En daarbij dus de, de families uh, die we meenemen. Ja, en als iedereen is afgeleverd, ja, dan wil je gewoon naar huis, ja, tuurlijk. Dan, uh, dan is het klaar. Maar gedurende die trip. En uh, als ik bijvoorbeeld. Uh, we, we waren twee weken geleden in Mexico. Nou, dan begin je in Mexico City en dan uh, is daar het ene verhaal, de ene familie. En dan ga je weer eens negen uur in een busje hobbelen. Nou, negen uur, elf uur of zoiets naar een andere stad. En daar is een ander verhaal. Maar uh, onderweg ben je zo verschrikkelijk daarmee bezig. En ja, dan wil je eigenlijk helemaal niet naar huis, want dan ben je zo geconcentreerd ermee. Uh, en heb ook verschrikkelijk veel lol met elkaar. Uh, waardoor het allemaal mogelijk is en... Waardoor je met die mensen die je meeneemt ook verschrikkelijk veel plezier hebt. En zij met ons, zij hebben ook echt gewoon uh, de trip van hun leven uh, uh, iedere keer. Um, en omdat je weg bent, kun je ook zo ongelooflijk goed concentreren, moet ik heel eerlijk bekennen. Want ik zit de rest van de tijd inderdaad alleen op je hotelkamer. Ja, wat moet je verder doen dan. Uh, je concentreren op de dingen die je morgen weer gaat doen. Ik, als je thuis bent, dan is het dit en dat en zus en zo en dan weet ik wat. En hier is alleen maar dat. Behalve die stupide, vervelende tv-kanalen of wat. Uh, dus ja, dan wil ik, wil ik niet naar huis, nee. En uh, nou, ik, ik ben natuurlijk ook in een hele andere uh, uh, levensfase... Want uh, mijn kinderen zijn groot. Kijk, als, als ik dit 10, 15 jaar geleden had moeten doen... dan had ik alleen maar naar huis gewild. En dat hoeft niet meer, want mijn kinderen zijn volwassen. Dus ja. Dus er is veel veranderd. Ja, het is heel anders. Ja. Ja. Maar uh, ik heb natuurlijk veel interviews van jou teruggelezen. Ik lees natuurlijk toch uh, de familieman uh, Robert en Brink. Uh, wat is er dan veranderd dat jij niet meer zoveel uh, naar huis verandert als, als vroeger? Nou ja... Wat ik zeg, mijn kinderen zijn nu volwassen, dus alles rijlt en zeilt wel. Het is niet zo dat daddy uh, naar huis moet of zo. Want ja, die hebben zoiets van, uh, god, wat leuk uh, dat, je, dat je er bent. Uh, ja, het is een hele andere situatie. Ik vind het überhaupt dat ik dit nu uh, uh, meemaak, hier reizen en zo. Uh, op mijn oude dag, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is fantastisch. Had ik niet durven dromen dat het nog zou gebeuren. Nou ja, en dan kijk je naar zo'n programma. Of dan kijk je naar Olyonides Lof. En dan, dan zitten miljoenen mensen voor de buis. En die zijn echt geëmotioneerd. Die zijn echt geraakt. Ja, maar wij ook. Als wij dat maken, zijn wij dat ook. Ik, uh, uh, als wij uh, uh, twee weken geleden in, in een sloppenwijk in Mexico City staan te draaien. En we zijn klaar. Dan, uh, uh, dan haalt de cameraman zijn camera uh, laat die zakken en die staat ook tranen met uit uh, te huilen en ik sta ook uh, te slikken en te doen en te denken van oké, okay, wat, wat gebeurt hier allemaal? Wat is dit? En dat komt... Wat is dat dan? Nou, dat is uh, het echte van het programma. Dus dat we het voor onszelf, en nemen enorme risico's door het allemaal echt te laten gebeuren. Dus het is zo verschrikkelijk spannend. En die spanning die, uh, als je straks thuis dan op de bank zit, daarna te kijken... Uh, ja, dan krijg je diezelfde spanning krijg je mee. Dan voel je het moment. Je bent er als kijker, hè, thuis, ben je bij dat moment. Het is niet zo dat uh, wij van de tv een programmaatje in elkaar hebben gedraaid... en uh, muziekje eronder en uh, hartstikke idee. Dit is echt, dit is echt helemaal... Maar nu doe je dit al heel lang. En dan heb je ja. al veel geliefd bij elkaar gebracht... en de laatste paar jaar ook uh, vrienden en, uh, en families. Ja. Ja. Hoe gespannen ben jij nog voor zo'n ontmoeting? ja gespannen uh, gespannen weet ik niet uh, je hoopt altijd dat het gewoon dat het ook voor die mensen heel erg bijzonder wordt dat is het meer ik bedoel, kijk ik, uh, het kan ook gebeuren dat er niks gebeurt of zo of dat je ergens aanbelt in Argentinië dat iemand zegt van hoezo wat dan weet je wel oh die nou weet ik niet ja, daar zitten wij niet op te wachten, want zo'n programma maken wij niet. Wij hopen dat iedere keer als we mensen afleveren... bij een uh, familielid of weet ik wat, ja, dat dat gewoon gaat knallen. Dat dat ook voor die mensen die we meenemen... een document wordt om nog honderdduizend uh, keer af te kijken. Er komt altijd mooie muziek onder. En het, het wordt heel erg mooi gemaakt allemaal. Het wordt waanzinnig gemonteerd. Ik blijf me maar in superlatieve uitdrukken. Maar dat is wel de insteek zoals we dit uh, willen maken. Dus het is niet zo dat wij op zoek zijn naar... Uh, een soort ranzige, nare situatie, of dat het helemaal niet leuk afloopt, dat weet ik wat. Dus het, het gaat echt, je hoopt echt ja, dat, dat iedereen, en ja, meestal gebeurt dat ook echt, dat je met z'n allen echt staat te uh, Maar hoe is hebt al Echt vee, tientallen, honderdtallen van die ontmoetingen. Ja, maar het is altijd anders. Het is oh, altijd ja? anders. Ieder gesprek is ook anders. Ik bedoel, iedere dag is anders, Ieder, alles is anders. En zolang het maar gaat zoals het gaat, is het altijd anders. Kijk, als je een vaste mal hebt voor de dingen... van nou, we doen het altijd zo, ja, dan is er niks meer aan. Nee, het gaat altijd zoals het gaat. En dat is, dat is de spanning die het inderdaad met zich meebrengt. Ik bedoel, dit vindt gesprek leuk, met jou... Weet ik, weet ik ook niet van tevoren hoe dat gaat. Dus, hè, en jij ook niet, want ik zeg weer wat anders terug... dan jij misschien denkt, dat weet ik wat. Dus ja, zo gaat het, net als in het echte leven. En vind je het leuk, die spanning? Ja, dat is wel dat, nou ja, goed. Daar ben ik wel uh, gewend om mee om te gaan, natuurlijk. Dus uh, mensen vragen ook altijd: gaat er wel eens wat mis? Wat zou er nou mis kunnen gaan? Alles is, alles is goed. Zolang het maar passie in zich draagt, zolang er maar spanning is, uh, zolang mensen maar uh, ergens van genieten of dat iets gebeurt. Weet je wel, dat mensen blij zijn of, of, of verdrieten of weet ik wat, in plaats van alleen maar van oh, ja, het zal wel. Dus sneuvelt er dan wel eens iets in de montage? Zijn er dan wel eens ontmoetingen? Ik bedoel, elke ontmoeting is goed. Als er maar iets gebeurt, zeg je, is ja. er dan ook wel eens iets van... Je, ja, hier is helemaal niks gebeurd. Geen passie, geen, uh, geen vreugde. Nou, ik moet zeggen, bij die buitenlandse dingen eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat kan eigenlijk niet. Ja, er zijn wel momenten dat je denkt... Nou, weet je wat, laat dat maar even weg. Want ja. Dat is een beetje geneuzel tussendoor. Weet je wel, dat iemand even de deur niet kan openkrijgen... of dat uh, even moet omlopen. Ja. Of dat, ja. Ik bedoel, dat gedoe dat je denkt... Nou, dat, uh, dat hoeven we dan niet te zien. Nee, maar eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ja, het is wel anders. Ik bedoel, iedereen reageert anders. Er is een, een familie... Ja, maar wat ik ook mooi vind... Ik zie, ik zie jou hier op de bank zitten en je praat over passie en vreugde. Er moet iets gebeuren. Wat ja. is dat bij jou? Wanneer ben jij passievol? Wanneer, wanneer zwaar je nou, met al, je armen als, als het over het, jezelf gaat? Als het, wat zeg je als het? Als het over jezelf gaat. Over, over mezelf gaat? Ja. Wanneer ben jij gepassioneerd? Voor wat ben jij gepassioneerd? Nou ja, uh, bij dit bijvoorbeeld. Want dat gaat ook over mezelf. Dit is iets waar ik uh, al... Uh, hoe lang doe ik die dingen? Uh, bij de omroep uh, waar, waar het om gaat. Uh, mooie programma's maken. Uh, uh, en ja, als het dan echt... Maar hoezo gaat het over jezelf? Nou, dat is mijn leven natuurlijk. Althans, dat is een deel van mijn leven. Dat is de ene kant van mijn leven. He, dat is Mijn, mijn werk uh, is dat. En als ik daarmee bezig ben, dan ga ik daar volledig vol voor. Dan ben ik gewoon. Uh, wat een heel ander verhaal is dat als ik naar huis ga, dan ga ik gewoon naar huis, dan ben ik gewoon thuis. Dat is een heel ander verhaal. Maar goed, dat, uh, dat is, uh, daar kun je het misschien straks over hebben. Maar uh, zo, zolang ik bezig ben. Ik heb het ook gewoon in Nederland als wij voor ooit niet een filmpje gaan maken of weet ik wat dan. Ja, je stapt. Je huis uit. En denk ik, nou, nou vandaag weer dit of dat. Nou, dan stap je met elkaar in de reportageauto. Dan rij je, weet ik veel, naar uh, Vlachtwedde of naar Zwolle of naar Schin op Geul. En dan gebeurt het weer. Dan ben jij dokter Lof. Nou ja, dan ben ik dokter dat, Lof. Dan, dan, dan stap je in het pak van dokter Lof, toch? Nou, nee, dan ben ik gewoon... Uh, nee. Nee, helemaal nee, dat is onzin. Daar ben ik niet, dokter Love. Nee, ja, maar je zegt niet. wel, dat is het groot verschil tussen waar ik thuis ben... en als ik in die reportage wagen, het da dan, dan gebeurt nee, het. dat. Nee, nou, als je dan een verschil wil maken, dan ben ik Robert en Brink. Ja. Thuis niet. Dat is een beetje raar, maar dat is wel zo. Ja, op pad ben je natuurlijk uh, het... Uh, hoe noem je dat nou? Nou, ja, uh, product vind ik een raar woord, maar dan ben je degene, het beeld wat mensen van je hebben. Dat is Robert en Brink. Het was heel grappig. Ik vond van de week een heel oud schooltasje uh, van mijn lagere school. Waar aan het opruimen. En daar had ik zo met potlood ingekrast. Toen ik een jaar of zeven was. Robert ten Brink. En toen zei uh, een van mijn kinderen. Zei, wat schattig. En was een raar idee. Dat toen was jij ook al Robert ten Brink. Maar wat is, wat is het raar. product Robert en Brink? Nou ja, dat is iemand die... Uh, uh, dat is één kant van, van mijn uh, uh, karakter... Uh, wat, en het beeld wat mensen van mij hebben... wat ik stop in de programma's die ik maak. En dat is een heel... Uh, uh, nou ja, dat is een heel vriendelijk, uh, empathisch uh, iemand... Die, uh, die probeert om mensen in een soort snelkookpan te stoppen... want dat is het vorm, de vorm waarin wij werken en in een paar minuten de zaak tot een ho hoogtepunt te brengen... waardoor er dingen gebeuren in uh, een paar minuten... die anders waar mensen anders soms maanden of jaren over doen. En als je dan niet het product bent en je bent gewoon thuis... ben je dan ook zo empathisch? Nee, normaal niet. Tuurlijk okay. niet. Nee, want, uh, ben je dan een bottenhorek? Nou ja, nee, dan, ben ik, uh, dan ben ik ook uh, ongeduldig en dan heb ik geen zin... en dan lig ik slap op de bank en dan uh, ben ik ook moe. Ja, natuurlijk. Dat, dat is logisch. Dat is een echte Robert en Brink. Ja, dat is... Nee. Dat is degene nee, dat die is met dat potlootje echt... Nee, ja, het is ja, allebei. Het ja? is allebei. Nee, het is echt allebei. Want uh, je kan niet... Want uh, mensen zeggen wel vaker af... Ja, hoe kan dat nou? Er is toch gespeeld, zeggen ze dan. Of weet ik wat dat ding is. Hoe kun je dat nou in godsnaam volhouden, 33 jaar lang? Dat is onmogelijk. Dus je kan niet... Uh, ja, je, je, je, je, nee, Wie je ben je kan... het liefst? Degene die je nou, een beetje... Allebei. Ja? Ja, tuurlijk. Alleen, ik ben het liefst wel die één Robert en Brink... die ik net beschrijf eh, tijdens mijn werk. Ik, ik heb het liever niet andersom, want dan werkt het niet natuurlijk. En als je hier dan zit, wat ben je dan? Ben je dan, uh, dus Nou, dan, je dan ben ik met... ook een beetje die van thuis natuurlijk. Want ik zit nu gewoon een beetje lekker met je te kletsen. En ik ben nu niet een programma aan het maken. Dat ben jij aan het doen. Dus ik ben gewoon de gast. Toch? En ik, uh, ik antwoord gewoon heel eerlijk op de vragen die je stelt natuurlijk. ja. Ik kan nu ook thuis op de bank half liggen, zo in dit ook zo vertellen. Dat, dat, dat ook is ook wel is. de setting van deze hotelkamer. Dat is ook de, toch? Zo werkt het ook. En wat is jouw talent? Nou, dat weet ik niet. Uh, mijn talent is dat ik... Uh... Nou, daar heb ik natuurlijk wel eens over nagedacht. In al die jaren? Ja. Nou, ik denk dat het belangrijkste is bij dit werk, en dat zul je wel herkennen, is. Wat heel belangrijk is, dat je jezelf eh, kan beschouwen. Dat je jezelf kan controleren. Dus dat je van jezelf kan zien hoe je overkomt, hoe je het doet, uh, hoe je bent, uh, hoe het is. Uh, want anders, dan doe je maar wat. En zo werkt het natuurlijk niet. Maar jij kan jezelf dus goed beschouwen. En wat zie je dan? Nou, dan zie ik soms dingen die ik niet moet doen, of ik denk, nou, toen dacht ik, niet. Of ja, maar wat, als, wat, als het goed gaat, wat zie je dan? Ja, als het goed gaat, dan zie ik niet alleen mezelf, dan zie ik alles. Dan zie ik ook uh, het kamerwerk, het geluid, uh, de montage. Uh, als ik heel eerlijk ben, als het echt als een mes door de boter gaat, en we hebben bijvoorbeeld een overval. Ik zeg maar wat. We zijn in Australië en ik klop ergens aan. En ik heb een familie die hun zoon jaren niet hebben gezien. En ik klop bij die zoon aan. En de deur gaat open. En die jongen die, die begint helemaal trillen. En die weet zelfs nog wie ik ben. En dan gaan we op een houten vlonder zitten. En de cameraman die gaat als een balletdanser achteruit. En die gaat erbij zitten. Uh, uh, en die jongen begint te praten. En dan zeg ik wat. En dan komt zijn hele verhaal. Wat zijn ouders mij al dagenlang hebben verteld. Komt er bij hem in, in 40 seconden ook perfect helemaal prachtig uit... zodat alles helemaal klopt. En dan voer ik de zaak naar een hoogtepunt. En als ik dan heel eerlijk ben, dan hoor ik op dat moment ook de muziek al eronder. En voel je je dan ook een koning? Ja, maar niet alleen. Wel samen met de ploeg. En dat is namelijk het mooie van zo'n ja. programma maken. Dan ben je zo'n eenheid... Dan, dan ben je met elkaar gewoon. Ja, dan... nee, maar goed, dat snap ik ook. Nee, maar, nee, maar dat ja, is het mooie van. Ik ervan. heb niet de hele ploeg uh, hier op de bank. Ik heb hier dan even gewoon de man die gewoon het product Robert en Brink is. En gewoon echt op dat moment gloreert. Ja, maar dat kan niet zonder die anderen, dat bedoel ik te zeggen. Dus als ik mijn mond hou en ik hoor de camera uh, van een two-shot naar een kloos gaan. Snap je? Dat zijn allemaal dingen. Dat is belachelijk om dat te zeggen. Ik. Maar hoe belangrijk is het voor jou om succesvol te zijn? Oh, dat is natuurlijk heel belangrijk, tuurlijk. Anders was ik al lang mee gestopt. Het lijkt me verschrikkelijk om, uh, om het maar te proberen... en dat het niks wordt of zo. Het lijkt me ramsalig. Nee, ja, maar soms zijn er programma's die niet uh, altijd lukken bij... Uh, oh, programma's. dat bedoel je. Nee, ik bedoel meer als persoon. Stel ja. voor dat ik jarenlang gewoon maar had aangemodderd... en dat iedereen riep, nou zeg, wat is dat nou voor, uh, voor, voor een hoopje ellende? Nou, je was vandaag bij Paul de Leeuw. En Paul de Leeuw uh, heeft vanavond zijn laatste zaterdagavond... entertainment show gemaakt, grote ja. show. J jij zat daarin. Uh, ja, uh, Paul de Leeuw stopt omdat het niet meer succesvol is. Ben jij daar ook bang voor? Van dat het een keer uh, misschien afloopt met uh, Robert en Brink? Uh, la, laat me beginnen te zeggen dat Paul de Leeuw natuurlijk op zaterdagavond stopt. Hij, het gaat, Leek. neem ik aan, niet stoppen met uh, televisie... Uh... En het is ook een onwaarschijnlijk grote uh, ja, televisieheld. Dus, uh... Een koning. Maar ik bedoel, uh, je weet wat het sentiment is over uh, Paul de Leeuw. Iedereen is Paul de Leeuwen moe. Ik vind dat niet, maar goed. Ja. En dan merk je gewoon aan alles. En dat, dat heeft hem genekt. Het vind jij het ook... Ben je daar bang voor dat het bij jou ook een keer gebeuren kan? Nou ja, ik zeg natuurlijk van nee. En tegen de tijd dat het gebeurt zal het wel niet zo leuk zijn, denk ik. Ja, ik weet niet, ik, dat zijn toch niet dingen waar ik heel erg over nadenk. Ik, daar ben ik niet mee bezig. Hoe moet het nou? Het... Ik denk, als ik namelijk zo zou denken... dan was ik al lang in een kramp geschoten. Nee, maar kijk naar nou bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is altijd uh, Henny Huisman. Snap je? Die ja. is, is ook rampachtig blijven vasthouden en het is het is weg weet je toch hij ook met de surprise show echt geniaal televisie maakt in die jaren ja ben, jij, en, ja ben jij bang dat het ooit stopt? Nee, ik het... het gaat ooit stoppen alleen ik ben niet bang denk ik zeg ik nu maar dat komt uh, misschien ook wel uit een soort rare hoogmoed dat ik denk van nou als mensen me niet meer willen nou, dan doe ik het niet meer als een soort kleinkindachtig, drammerig zo van nou dan doe ik het niet als jullie me niet leuk vinden, dan ga ik lekker weg. Ja, ik bedoel, nee, maar meer je kun zit, je niet doen. Je zit net echt te zeggen, van, ja, televisie maken is prachtig... en je gaat ja. naar een mooi land, die staat in ja. de sloppenwijken van Mexico... en alles uh, komt bij elkaar. En je vindt het ook mooi om te maken, je vindt het spannend... en je vindt het ontroerend. Nou, dan ga ik productie doen. Maar stel voor dat er maar 200.000 mensen naar kijken. Ja, dan heeft uh, zo'n programma überhaupt binnen de commerciële televisie... geen bestaansrecht, dus dan zijn we snel uitgepraat. Dan, uh, ja, dan bestaat het gewoon niet, nee... Maar dat is toch niet zo? Ik bedoel. Ja, stel dat. Ja, dat lijkt me verschrikkelijk. Maar ja, het is gewoon niet zo. En waarom is het niet zo? Uh, omdat het gewoon. Uh, omdat het gewoon een hartstikke mooi programma is. Ja. En als mensen. Ik blijf het zeggen. Als mensen overmorgen roepen: Robert de Brink moet weg. Nou oké, okay, dan gaat hij weg. Klaar daarmee. Afschminken reiskosten. Nou, zonder reiskosten. Dat zou het einde betekenen. Maar laten we naar het begin gaan. Laten we even naar het begin van uh, Robert en Brink gaan. Ja, nee, maar zet het zou je... niet het einde betekenen. Uh, dan gaat het niet om. Zet, zet je koptelefoon ja. op, want we hebben natuurlijk iets... Ja. Het, het, het... Maar ik heb een bijzondere redactrice die, die vindt in de krochten van, uh, van alles... Dat ga fiets. je me niet vertellen. We gaan hier he? iets... Uh, iets verschrikkelijks gevonden. Nee, nee, nee, iets briljants. Maar je moet, jij moet even vertellen wat het ja? is. Het is uit de Noon Show. En het is uh, hoorspel De Bazuin. Ja. En wij gaan iets horen, een fragment met Tom Waits. En volgens mij ben jij de, de, de, de eerste die, nou, uh, die we horen, ben jij. Maar dan moet je even zeggen of dat klopt. Luister goed. Ja. Het lijkt me enorm gezellig om eens even een paasliedje uh, een met elkaar te zingen. Uh, meneer Weets. Uh, even wachten. Ja, we gaan het zo ja, meteen nog een uh, keer laten. Je moet even vertellen, wat is dit? Waar we, weet nou, je? dit? Wij maakten vanaf 1979 bij de KRO radio het programma De Show. Bram van Splunteren, Hubert van Hoofd en ik. Lang geleden is dat dus? Dat is dus best lang geleden. Nou, het was het begin van mijn ja. uh, carrière. En trouwens van Bram ook. En was van je de 19, Bell. 20? Nee, wel ouder. 23 oh. oh, uh, ja. of zoiets. Uh, nee, ik was al 46 toen. <laughs> en um, wij hadden in iedere show hadden we ook een hoorspelletje. Dus we hadden niet alleen uh, alleen bands die live langskwamen... in dat het programma Uit Engeland. Madness kwam al langs. en We hadden de Stones aan de telefoon. Dat was echt, echt wel uh, hip, hoor. Eh, maar ook een hoorspelletje. Eh, meneer Wenke, dat was, ging over een uh, redactioneel uh, uh, krantje, wat over de media ging. De hoofdredacteur was meneer Wenkebach, dat was ik, met een beetje mijn Sinterklaasstem, zeg maar. En uh, Bram en Hubert deden de anderen, uh, van uh, Lickmeijer en uh, van Puffelen of zoiets. En uh, iedere uitzending begon met... hoe staat het met dat item uh, van je lik mee? En uh, nou, dan was ik nou, uh, meneer Wink, uh, het is weer van alles aan de hand. Want uh, Lex Harding, die heeft weer weet ik wat. Nou goed, dat zijn allemaal toestanden. Uh, en een van bijvoorbeeld Tom Waits, was dan in Nederland. Nou, die kwam dan langs. En daar gingen we dan liedjes mee zingen. Of we gingen naar Pink Pop en we uh, gingen met Sting. Uh, ja, we, gaan ging, even, we gaan nu ja. naar een stukje luisteren. Nou, ja. uh, met, kan je dit nog herinneren trouwens? Ja, tuurlijk. Ja? ja, meteen. Ja, dat is ook zo eng, dat je alles maar kan herinneren, ja. Ja, tuurlijk. Ik weet nog precies. Ik zie me nog zitten. Met ik zat in het midden en Tom die zat links. Maar ja, Tom tuurlijk. is een grote held. We zaten in het muziekpaviljoen. En uh, op de eerste etage. In, uh, nou, ik weet niet het kamernummer, maar... Uh, nou ja, met, met die oude bandjes en zo, met die, uh, met die spoelen. Nou, we gaan even luisteren. Nou. Een, een, een, een Eastern Song... Uh, yeah, I believe it's uh, mm. uh, an old uh, traditional uh, uh, tune uh, called the, the Easter Parade. It's sung at uh, all of the uh, uh, parades. Uh, uh, there's one in particular in New York City on Fifth Avenue. They have every Easter morning and they sing... um uh, mm -hmm. your Easter Bonnet." With all the frills upon it, you'll be the brightest flower at the Kijk helemaal niet. Uh, can't you sing a popular song? Uh, okay. I don't know that. Ik, ik vind dat heel aardig. Ja, dit is uh, het hoorspel van uh, Robert en Brink. Van toen hij 23 was, dus heel lang geleden. Met niemand minder dan Tom Weeks. Ja, de piano has been drinking. Ja, not me, de uh, piano. Ja, <laughs> ja fantastisch. Uh, ja, maar toch, toch is dat uh, zo in het heet van de strijd realiseren we het eigenlijk helemaal niet. Inderdaad, hoe, uh, hoe heftig die mensen zijn dan, ja, al die, al die sterren. Nou ja, en je doet er gewoon een hoorspelletje mee, een toneelstukje. Ja, ja toch? Ik heb dat nooit. Eigenlijk, ik, de enige die, waar ik natuurlijk tegenop heb, gekeken, dat ze waren uh, de Beatles. En verder had het dan zo'n beetje op. En verder vind ik het wel uh, interessant, ja. Maar niet zo dat ik helemaal zo trillend. Uh... Maar zo'n uh, heel bijzonder iemand. Maar op zo, dat moment niet. En, en nee, hoe luister jij hier naar terug? Nou, zo raar. Het is gewoon uh, alsof het gisteren is opgenomen voor mij. Dat is het eng hoor, wel, vind ik. Maar dat heb ik met alles, met alle filmpjes en dingetjes. Als je nu, uh, uh, zeg maar, iets noemt of iets laat zien... Of weet ik, dan weet ik ook precies van, oh ja, toen gingen we daar naartoe... toen hadden we daar nog getankt en toen hadden we nog zo gelachen... want toen gingen we daar met dit of met dat. Dat soort rare details blijf je altijd bij. En uh, dat hoort blijkbaar bij, uh, bij het oude woorden of zo. Ik weet niet. Nou, maar dan heb je ook een geheugen. Ja, maar het komt ook wel door de sfeer die uh, heel intens is uh, geweest, denk ik. Je daardoor uh, herinner je het wel. Het zijn geen saaie dagen die, uh, die je meemaakt. Ik zeg ook met zo'n. Ik kwam van de week ook bij datzelfde opruimen met die schooltas. Dus een foto van pingpop tegen. Nou, dat zou 1980 zijn geweest. Dus uh, police op pingpop, ik weet niet. Of 81. Ja, zoiets. Ja, nou, dan daar staan we dus zo, echt zo backstage. Weet je, met een handdoek om je nek en een zwembroek. En met sting, met een microfoontje. Ook een hoorspelletje te ja, doen? Ja, hoorspelletje doen, tuurlijk. Dat is toch wel cool. Dat is supercool. Ja. Maar waarom doe je het dan niet meer als het zo cool is? Omdat ik uh, andere dingen ben gaan doen. Maar als je, als je dit nu terugluistert, denk je mezelf... Hé, hey, dit is wel echt ook te oh gek. Oh, zo... maar ik zou dat zo weer uh, kunnen oppakken. Dat is, dat is wel heel raar, ja. Dat is ook wel het mooie van, uh, van de radio, natuurlijk. Dat, uh, daar leer je ook wel echt het vak, vind ik. Het vak. Het vak van uh, programmamaken Van uh, uh, je in dienst stellen van een programma. Nou, dus. Wat heb jij dan geleerd wat je nu uh, nog altijd meedraagt? Um, nou, dat je jezelf uh, ondergeschikt kan maken aan een programma. Dus dat het niet gaat om je eigen... Uh, ik, ik, ik doe en uh, wat ben ik fantastisch. neem dat je uh, een mooi programma probeert af te leveren. Ik heb altijd meer gevoel gehouden dat ik omroepmedewerker ben gebleven. Snap je het gevoel? Het verschil tussen omroepmedewerker. Dat is iemand die bij de omroep werkt en programma's maakt. Of iemand die denkt van... Oh, ik wil beroemd worden, ik ga op de tv of zoiets. Dat is natuurlijk een hele andere insteek. En ik heb altijd meer dat oude ambachtelijke gehad, dat gevoel. Waardoor je ook interesseert om... hoe gaan we het draaien? Wat is de mooiste manier om het te monteren? Wat is... Ja, dan... Ja, maar van al jouw programma's die je nu maakt... is Robert de Brink toch wel de spil? Ja, ja, ja. Maar dat komt voort uit dat radiogevoel. Ik heb mezelf gevonden in die radio. Dus ik heb eerst geleerd om achter een microfoon de nuances te leren. Bijvoorbeeld van ver af de microfoon naar, naar dichterbij. En, uh, het klinkt heel stom om, om, om dat te zeggen. Maar je kan heel veel doen met, met je stem, met sferen, geluiden, montages... en weet ik wat, bij de radio. En dat heb ik later, datzelfde radiogevoel... Heb ik, is me gelukt, denk ik, om dat op tv te, te plakken dus met alle ellende die bij tv erbij komt... met licht en gedoe en toneel en, en weet actieve, ik wat allemaal voor, ja. voor gedoe... dat het net lijkt alsof het allemaal vanzelf gaat. En daar gaat het natuurlijk om. En niet dat je daar staat als een kip zonder kop... en denkt, wat mooi, En hoe zou dat allemaal kunnen? Nee, dat je daar onderdeel van bent en dat je daar ook gebruik van maakt. Maar en, en, en zou je, want ik, ik luisterde naar dit fragment terug... en eh, ik las daarover over die radio show, buitengewoon creatief... Ik kwam ook van de Kleinkunstacademie. Uh, uh, zou je uh, nog creatiever op televisie willen zijn? Nee. Zou je uh, nog een totaal ander programma willen maken? Dat je denkt bij mezelf van, bijvoorbeeld, Unberg uh, Total gaat nu een talkshow doen. Zou je dat willen doen? of Zou je, nee. Weet je, zou je iets... Uh, nee, ja... Ja, de grap is, een paar jaar geleden werd me dat ook wel eens gevraagd. En dan zei ik van, ja, ik zou misschien ooit wel eens... Ja, iets met reizen of dingen. Nou, dat doe ik nu dus. <lacht> uh, en verder is het gewoon ken uw grenzen. Want ik weet zeker dat ik nooit van mijn zo'n leven een talkshow moet gaan doen. Want dat kan ik niet. Dat, dat ziet er niet uit. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die niet aan een tafel moeten gaan zitten... en met allerlei verschillende mensen moeten gaan zitten kletsen... over allerlei onderwerpen. En Humberto Tan kan dat ongetwijfeld fantastisch. Maar Robert de Brink zeker niet. Maar goed, dat is een talkshow. Laten we dat dan vervaren. Maar zijn ja. er nog andere dingen? Of, denk, we nou, dat is grappig, deze... want Dat is een van de allereerste vragen die ik... toen ik net bij de tv was. En dan krijg je een interviewtje. Zou je wel eens een talkshow willen? Doen? Een talkshow. Dat wordt altijd gezien als het... summum. Maar goed. Maar dat is, Omdat dat toevallig speelde deze uh. week. Maar zijn er andere... Uh... Nou ja, kijk naar zo'n zo zo show als Paul de Leeuw... met uh, veel ingrediënten, improvisatie en dat soort zaken. Nee, want ik ben geen cabaretier, ik ben geen artiest. Ik ben gewoon een programmamaker. En ik maak nou, redelijk uh, verschillende programma's. Hoewel, ja, ik bedoel... Uh, uh, wel heel veel van hetzelfde. Maar goed, dat is ook heel veel zoals ik gewoon ben, denk ik. Nou ja, en het is goed. Het is goed gemaakt. Ja. Dus dat is toch... Nee, maar goed, ik bedoel eigenlijk te zeggen... dat op het moment dat ik op pad ga met een cameraploeg... dan zal je altijd wel hetzelfde type filmpje krijgen. Of zoiets. Ook al gaat het over een ander onderwerp. Want ja, ik ben toch dezelfde persoon die dan... Van de bank komt. Ja, of <laughs> zich de van de baan de saaier de op het Staat ja. op. Precies. En uh, ja, daar, daar kun je toch niks aan veranderen. Maar ik, ik heb geen grote droom van... Oh, ik zou ooit nog wel eens... Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, iedereen wil wel Louis Verrouw zijn of uh, weet ik wat. Natuurlijk wel. Uh, en ik weet ook niet wat, wat het nog gaat brengen. Maar, maar zeker niet op het journalistieke vlak of dat soort dingen. Dat verambiëer ik eigenlijk helemaal niet. Denk je dat er ook veel mensen zijn die zeggen van... Ah, ik wil graag... Uh... Robert de Brink worden. Of Robert de Brink zijn. Nou ja, die mensen die zie je wel eens op tv toch? <lacht> nee, dat is flauw. <lacht> maar, uh, nou ja, dat hoor ik wel eens. Ja, van, ja. Oh, uh, uh. En denk van... ja, maar wat is dat dan? Dat is toch niet. Uh, dat is toch niet een pop die je. Uh, nou, dat is, dat is iemand die heel langzaam is uh, gekomen tot iets door een hele hoop. Lol, vooral en goede mensen uh, om me heen. Uh, waardoor ik dit nog steeds allemaal op deze grappige manier kan doen. En ja. ja. Ja, ja, ja. Nou ja, zoals sommige mensen dus Louis Through zouden willen zijn. Ja. Zoals bijvoorbeeld jij zegt van: ja, dat is wel. Een, een, nou, dat, dat, dat, dat, dat is ook een fantastische televisie. Maar zo zullen er ook mensen naar jouw programma kijken, denk ik. Ja, ah, nou ja. De, de, dat, dat hoor ik ook wel vaak en dat vind ik fantastisch. Er zijn ook mensen die, die mij niet willen zijn... In, die, die, dat ook, uh, die ook de gekste details weten van allerlei uitzendingen... En, en dingen wat ik heel bijzonder vind. Maar goed, dat ben ik eigenlijk... Ja, er wordt nu net gedaan alsof het ineens heel erg bijzonder is uh, wat ik doe. Ik maak gewoon uh, leuke programma's, toch? Nee, maar het is natuurlijk al tientallen ja. jaren van een hoog ja. niveau. En het is echt een, het is een instituut geworden op de Nederlandse televisie. Zeker ja. je All You Need Love kerstspecial. Maar altijd als All You Need Love komt, dat is wat. Nou, het was wel grappig. Die, nu we het toch over die uitzending van Paul Leeuw hebben die, uh, van uh, vanavond. Die uh, fotograaf die daarin zat. Mm -hmm. die, een hele bijzondere jongen trouwens die dan 15 jaar in New York woont, die zegt... oh, wat leuk om je te ontmoeten, want uh, ieder jaar met de kerst... Uh, zit ik met al mijn Hollandse vrienden... de kerstspecial van Al Je Niet te kijken in New York. denk van, ja, dat vind, ik dan wel, uh, dat vind ik dan wel te gek. Dat vind ik heel leuk om te horen, ja. Geeft dan een kick? Ja, zeker, tuurlijk. De mensen aan de andere kant van de wereld in New York... dan op een kamer met z'n allen naar zo'n programma zitten te kijken. Ja, zeker, ja. Dan ben je toch een beetje de Paul McCartney van de Nederlandse televisie. Ja! Dus een bruggetje naar jouw plaat, hè? <lacht> <lacht> nou, je kan erom lachen. Paul McCartney, ja. Paul McCartney Beatles, ja. ja want, ik je, moest een plaat, uitzoeken. Je en, een plaat uitzoeken. Ja, goed kom je Altijd maar weer met die Beatles. En dacht, ja, waarom eigenlijk niet? Ik vind de Beatles te gek. Ik, ja. ik ken het hele repertoire. Dus mij, maak je er allemaal, mij doe je er enorm veel plezier ja, mee. nou ja. Ik dacht, wat is nou een mooi, een beetje melancholisch nummer... zo voor de zaterdagnacht. Zie je nou wel? Ik draaide voor jou Bram Vermeulen. Ja. En ik, ik vraag aan jou, of, goh, wat, wat ontroert jou? En hij zegt, nou, je begint dan direct uit te wijden over televisie en dat soort dingen. Maar wat zijn dan toch de dingen die jou ontroeren of melancholisch maken? Nou, muziek. Ja, uh, veel muziek. En dan uh, luister ik eigenlijk nooit zo naar de teksten, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het is meer gewoon de klankkleur van de muziek. Maar ben je snel en, ontroerd? Ja, best wel. Ja, ik ben best wel, ja, wel op niveau van de Lassie film en zo. Dus ik ben niet uh, heel hoogdraaf ont ontroerd. Maar dat maar... is film en, en muziek, maar ook gewoon in het dagelijks leven? Mm, Als je kleinkind nee. naar je toe rent? En, nee, uh... nee, dat heb ik niet. Nee, dat heb ik niet. Nee, dat vind ik namelijk gewoon heel erg leuk. Maar dat ontroert me niet, want op het moment dat me dat zou ontroeren dan zou ik het van buitenaf beschouwen, denk ik. En dan klopt het niet. Dan zou het een beetje eng worden. Terwijl, dan zou ik mezelf erbuiten stellen. Snap je wat ik bedoel? Op het moment dat mijn kleinkind vanochtend nog... Uh, mij wakker komt maken, omdat hij toevallig bij ons logeerde... Uh, hij is drieënhalf. En uh, hij noemt mij niet opa, maar poepa. Waarom ben ik niet? Uh, en hij fluistert in mijn oor, poepa, poepa, wakker worden, wakker worden, poepa. En ja, op het moment dat mij dat zou ontroeren, dan zou ik het eng vinden. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ik moet er een beetje om lachen. En anders dan zou het een beetje... Ja, snap je wat ik bedoel? Zo, als me dat zou ontroeren... Nee, maar jij weet wel. Ja, de... de emotie. Jij kan het orgel der emotie op tv bijzonder goed spelen... Dus ik dacht bij mezelf, ja, misschien zit dat dan ook in uh, Robert en Brink. Ja, maar dat kun je alleen maar goed spelen... op het moment dat je... Dat het is hetzelfde als een acteur die je op toneel niet moet gaan huilen, natuurlijk. Uh, je moet snappen uh, wat de essentie is van een scène, hè, als acteur dan. Hele fouten vergelijken, want dan gaan mensen weer denken van... oh, je acteert dus, weet ik wat, dat bedoel ik helemaal niet. Maar je moet er... Um... Nee, in het echte leven... Zou het raar zijn als ik op, op normale momenten ontroerd zou worden... over dingen die mij... Nou ja, het zou eigenlijk wel kunnen, ja. Misschien is het een karaktertrek. <lacht> nee, het gebeurt me niet zo. Ik heb het wel eens met foto's en ik denk, ach jeetje, of dat ik later... Of... Nee, je hebt gelijk, nou, oké. Okay, dus we moeten ja. straks concluderen aan het einde ja. van het gesprek... dat jij gewoon, als jij een Brink thuis bent op de bank, een beetje hangerig bent... toch gewoon eigenlijk een bothork bent die gewoon een beetje... Uh, nee, oh, oh, ik oh, oh, nee, ik ben heel melancholiek. Nee, ik ben echt melancholiek. Ik, uh, daar hou ik ook van. Ik maar hou op welke momenten? Ook, om in weg te zinken. Nou, als ik helemaal tot mezelf kan komen, als ik er helemaal... Maar niet in het doen en laten van dingen. Maar als ik gewoon op de bank lig en ik lig zo'n beetje te piekeren... ja, dan kan ik wel heerlijk wegzwijmelen in gevoelens. Maar het is niet zo... Ik ben niet het type man die smorgens zijn vrouw een kus geeft... dus schat vanuit zo over. Het ben je waar... toch weer mooi vandaag. Waar pieker ja, sorry, jij over? dan zou ik een klap om mijn oren krijgen. Waar dat... piekert Robert en Brink over? Waar ik over pieker? ja. Ja, je over van alles en nog wat, zo, waar iedereen over piekert. Over, over, of je kinderen wel gelukkig zijn. En, uh, ja, waar gaat het allemaal om in het leven? Over de gewone dingen uh, van alle dag. Dat de vuilnis nog erbuiten moet. <lacht> nou, laten we dan eerst naar nou ja. een prachtig melancholisch lied luisteren van The Beat. Waarom dit nummer? Nou ja, For No One, van, dus van uh, McCartney trouwens. Um, hoewel ik eigenlijk wel een heel erg Lennon-fan ben, maar goed... Het is gewoon een van de mooiste liedjes uit 1966 van de Beatles... wat heel raar is opgenomen. Want in die tijd waren singletjes, 45 toeren. Maar ze hebben het in de studio op 47 toeren opgenomen... om de stem van McCartney te vervormen. En er zit een horenspeler in. En McCartney kan geen noten schrijven. Die heeft dus dat voorgezongen aan die horenspeler... van Royal Philharmonic of Orchestra. En die man die moest noten spelen, die zegt Ja, maar meneer, een horen kan deze toon niet bereiken. Waarop hij zei: van, Nou, een goede horenspeler wel, dat doe je best maar. En het is hem ook gelukt, die man. Dus we gaan maar snel gaan luisteren. Voor No Man. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on. When she no longer needs you. She wakes up, she makes up.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 And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears. Crying for no one. A love that shouldn't last two years. For no one van de Beatles. Een van de favoriete platen van uh, Rommet en Brink. Ja. Ben je nou melancholisch? Ja... Ja, dit is wel uh, ja, die stem van elkaar niet ook. Dat is toch wel de stem, hè? Als je die stem hoort, Hetzelfde als het uh, begin van. Hey, dude. Of uh, ja, dat zijn, dan kan het al niet meer stuk. Dan, uh... Was je ontroerd toen je je lintje kreeg? Trouwens, van harte gefeliciteerd. Ja, heb je hem al. bij je? Huh? Nee. Ik heb het niet bij me. Nee, ik ben het vergeten. Oh, sorry. Ik had het mee moeten nemen. Ja, toch? Het, ja, ik bedoel, dan had ik ook eens een keer een liedje huh? uh, <coughs> kunnen zien. Nou, loop trek nog even mee. Ik woon hier vlakbij. Dan. Uh... Ten <laughs> brink. Of ben je officier of wat is het? Wat nee, gewoon ridder. Gewoon ridder. Ja, uh, het is belachelijk. Want uh, je komt dan in een kamer en er staan allerlei mensen. De vraag was, was je ontroerd? Uh, ja. Dan ga verder hoor. Ik was ontroerd, want uh, wie staan er allemaal in die kamer? Uh, al je kinderen, je vrouw, je, je oude moeder, uh, mijn zus. Uh, al je vrienden, ook uit buitenlanden. Uh, mensen die ik jaren niet had gezien, stonden in diezelfde zaal. Uh, die stonden allemaal bij elkaar. Ik zei eigenlijk een beetje grappig, want het is alsof ik op mijn eigen begrafenis ben. Want deze mensen zie je nooit meer bij elkaar uh, anders. En uh, dat je denkt van ja waarom je nou zo'n lintje moet krijgen, dat is punt 1. Dat weet ik dan niet. Ik bedoel, Dat vonden mensen blijkbaar belangrijk. Maar het feit dat iedereen al die moeite voor je doet... dat is heel ontroerend, ja. Dat is echt uh, fantastisch. We hebben ook een, uh, uh, een zwaar... Uh, een, een grote feest gehad uh, daarna. Dat was echt fantastisch. Het was een van de leukste... Nou, dat mag ik wel zeggen. Een van de, echt een van de leukste dagen uit mijn leven. Ja? Ja, dat was echt fantastisch. Het is leuker dan... Ja, omdat het... je bent niet jarig of zo. Nee, je hebt dan dat gekregen. Nou, hartstikke maar had je, leuk. had je het nodig, die erkenning? Nee, het gaat, niet, het gaat namelijk niet om de erkenning. Want ik heb zoiets van, ja, dat ging dan om de goede doelen die ik kan steunen. Nou ja, dat vind ik dat niet meer normaal. En mensen vonden blijkbaar nodig om, om daar dan iets aan te doen. Maar het feit dat iedereen die moeite allemaal doet, dat maakt het zo bijzonder. Dus het is niet voor mij, denk ik, dat lintje. is niet zo dat ik nu uh, denk van... ja, ja, ja, ho, ho, ik heb dat lintje. Maar het is gewoon het feit dat... Ja, dat al die mensen met z'n allen überhaupt daar waren. Dat al dat werk ervoor is gezet. Want het schijnt heel ingewikkeld te zijn... om dat allemaal uh, dan voor elkaar te boksen. En dat er dan zo'n uh, zo zo enorm feest... Uh, was een enorme verrassing voor mij. Want ik, ik was helemaal verbouwereerd. Ik was ergens naartoe gelokt. En... Uh, uh, toen zei Roos, die zei van ja, uh, misschien dat we nog even dan ergens wat gaan drinken of zo. Of, uh, nou, in, in, bij mij thuis was al de hele zaak omgebouwd en uh, waren buffetten, toestanden, werd ik wat. Ik was helemaal volkomen verbijsterd. Ik was echt van de wereld. Maar je hebt het gekregen omdat je uh, ambassadeur bent van het uh, Roland McDonald Kinderfonds haast. en het Emma Kinderziekenhuis. Ja. Ja. ja. En wat nog meer? Nou, dat meer niet. Maar ben je, nou ben, nou ja, je kan ook geridderd worden... omdat je al jarenlang op, uh, op hoog niveau goede televisie maakt. Ja, nee, dit, of omdat je vele ja. uh, liefdes bij elkaar gebracht hebt. Deze insteek was de goede doelen, uh, blijkbaar. Nou, ik vind het prima en prachtig. En uh, ik blijf het met veel plezier en overgave doen. En uh, we halen ieder jaar enorm veel geld op voor die doelen. Wat heel belangrijk is natuurlijk. Maar dat doe je niet om een lintje te krijgen. Maar... Nou ja, nogmaals, ik heb het gezegd, ja. Nou maar. Nou ja, ik bedoel, daar gaat het toch niet om. Maar het mag je toch strelen? Nee, het streelt me dat, dat het zo'n fantastische dag was. Dat, dat maakt het zo bijzonder. Dat maakt het echt heel erg bijzonder. Maar die dag was zo bijzonder omdat al die mensen dat vinden... dat, ja, dat, dat, dat jij is het. dat verdient. Ja, precies, Nou, ja. nou dat is het, ja. Maar dat streelt, dat mag ja, je dat streelt me enorm. Ja, dat streelt me enorm. Dat vind ik echt uh, ongelooflijk... Ja, dat heeft me enorm ontroerd. Ja, absoluut. Ja. Moest je huilen? Nee. Nee, ik moest niet huilen. Hoe is Robert en Brink dan uh, ontroerd? Uh, ja, dan voel ik me heel erg... Uh, ja. Lekker. Zo heerlijk dat je je helemaal at ease. Zo, dat je iedereen die van je houdt. Die is er dan. En dan... Ja, dat is een avond. Die mag voor mij wel uh, drie weken duren. Dat is gewoon fantastisch. En dan uh, vloeit uh, de drank en de heerlijk eten. En... Ja, fantastisch. Ja. Ja. Volgende keer je begrafenis dus. Ja, met dezelfde mensen. <lacht> <lacht> Ze hebben al geoefend. <lacht> nou, maar ik heb goed nieuws, want beneden is er natuurlijk nog een bruiloft gaande. Uh, de Polen. Ja. <lacht> Daar zijn we begonnen. Zouden ze nog leven? Zouden zij nog leven? Want uh, uh, het is nu bijna één uur. Uh, je blijft hier niet slapen, want je woont hier om de hoek. Loop ja. je dan gewoon direct naar huis toe? Of denk je bij jezelf, is er nog wat te beleven in de stad? Nee, of oh, zeker niet. Ik ben lang niet meer zo dat ik zo'n nachtbraker... Ik ben meer van het borreluur, uh, moet ik je zeggen. Ik, ben, uh, ik had anders al lang als het had gekund op één oor gelegen, hoor. Ik ben echt wel... Uh, ik ben vrij uh, matineus uh, aangesteld. Aangelegen. Uh, uh, dus ik ben meestal wel, nu al zes wakker, s'morgens. En dan wil ik er ook wel uit. En dan is het meer van pluk de dag. Maar zo s'nachts, dat ronddolen, nee. En allemaal dronken mensen om je heen en gedoe. Daar hou ik er helemaal niet van. Ja, maar net vond je het wel mooi om een groot feest te vieren... met je vrienden en meeslepend. Ja, te, uh, maar dan ben je veilig de... thuis, dan ben je onder elkaar Maar zo echt de nachten de stad afbraken s'nachts of zo? Nee, nee, nee. Dat deed ik vroeger wel, maar nu niet meer. Uh, nou ja, dat is dus de, de, de zaterdagnacht loopt voor jou af. Je loopt zo meteen naar huis toe. En ja, de zaterdagnacht is voor mij uh, dat ik uh, straks om vijf uur... nog allerlei gillende mensen door de straten hoor uh, en dat soort dingen. Robert, dat hoort in de stad. Drink, nou, ribber, nee, oh, gelukkig niet. <lacht> <lacht> en wat brengt jou komende week dan? Want ik hoorde dat je weer op pad moest. Ja, ja, ja. ja, ja. Wij gaan uh, morgen sowieso uh, door Nederland een aantal mensen verrassen... die we mee op reis vragen naar een ver land, wat ik helaas niet kan noemen. Ja, dat kan ik niet zeggen, want de wereld is zo klein... met Facebook en radio en tv en weet ik wat. Dus ik wil a. niet dat die mensen waar ik morgen aanbel, het al horen... en b. niet die mensen in dat verre land, dat die dat misschien via via... of weet ik wat. Dus dat kan niet. Maar ja, we zijn nog steeds uh, op pad en uh, maken een aantal prachtige reizen... met een aantal hele mooie momenten. De... En uh, wanneer is dit dan te zien? Vanaf september uh, op RTL, natuurlijk. Uh, ja, niet dat mensen denken dat het op SBS is. Nee, wel. nee, nee. En, en ook niet meer bij Veronica, en, en, en ook uh, niet meer nee. bij Vara En ook niet meer heb ik nu de KRO, en nu heb ik wel een hele carrière ongeveer. Teliak, dat is wat gedaan. Maar dan is dus dat is, uh, Love is in the Air, vanaf uh, het nieuwe seizoen? Ja, vanaf september, dan krijgen we Holland's Got Talent... Dan de All You Needs Love Kerstspecial. Ja, dan weer een nieuwe serie All You Need. Dus jouw jaar is gewoon al bekend? Ja, dat is al helemaal bekend. Ja. Ja. Word je daar niet gek van? Nee, heerlijk. Nou, ik moet zeggen, ik moet nu niet denken dat het al kerst is. Dat wil ik even niet weten, als je het niet erg vindt. Dat, uh... En dat is ook wel de rust die we hebben na al die jaren. Van, nou, dat gevoel, dat komt wel weer tegen de tijd dat we ermee bezig zijn. We gaan nu niet allerlei malle dingen verzinnen... want tegen de tijd dat het bijna echt kerst is... Uh, dan lijkt het dan eens niks meer. Dus dan is dat weer voor niks geweest. Dus dat zien we dan wel weer. En nu zijn we met dit bezig. En dat, uh, dat is mooi genoeg. Het was ook uh, heel mooi genoeg om jou uh, in de overnachting te hebben. Ik vond het fijn dat je er was, Robert en Brink. Ik wens jou onwaarschijnlijk veel succes en veel liefde. Ja. En uh, dan wens ik jou nog een fijne nacht. We lopen nog heel even uh, lang, langs beneden. langs uh, Het gedruis in. En volgende week uh, Jan Pronk in de overnachting. Zo. En zo meteen Filemon, met de wereld van Filemon. Dankjewel. Dankjewel.